De cda bewenselingen zich geblokkeerd door premier Rutte... die nu zaken doet met het deelakkoord van VVD en CDA. Pardon, PvdA sloot CDA-leider Buma vandaag niet uit... dat CDA-ministers opstappen als de begroting voor volgend jaar... tegen hun zin wordt aangepast. In het debat zei vvd leider Rutte dat zijn partijen in het PvdA... niet nog meer willen veranderen in de begroting voor volgend jaar. Het debat is aangevraagd door ondertekenaars... van het Vijfpartijenakkoord uit het voorjaar. Veel partijen hebben grote kritiek op het deelakkoord...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 Volgens tegenstanders waren de regels veel te snel ingevoerd. Inwoners die geen geboortebewijs meer hebben hadden daardoor moeite aan de eisen te voldoen. Het gaat vooral om oudere en etnische groepen die vaak op de Democraten stemmen. Het weer: steeds meer bewolking en vannacht vanuit het westen regen. Morgen veel regen en ook wind bij een graad of 15. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 And you're gonna find yourself yeah.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 Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers, yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions.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 TV op kanaal 45.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 Gesproken maar de ketting is gebroken. En alle schepen zijn verbrand, Maar er is niets aan de hand. Vlissingen adem zwaar. Nog maar één vracht die moet in het donker buitengaats worden gebracht, Ik denk de goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. En de zwijgt van wat men hoort.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 Dan profiteren ze nog van het lage tarief. Wekenschap gaat nu met verzekeraars kijken hoe dat te voorkomen is. De schatkist kan het.